8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Werkgevers en vakbonden hebben na een marathonoverleg... nog geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het overleg begon gisteravond om 9 uur en ging de hele nacht door. Het was de derde keer dat premier Rutte erbij was. De gesprekken gaan verder na het weekend. Het pensioenstelsel is vooral een zaak van werkgevers en de vakbonden. Maar omdat aanpassingen in bijvoorbeeld de AOW-leeftijd... ook een belangrijk onderwerp zijn, praat ook Rutte mee. Het aantal vermisten door de bosbranden in Californië is flink naar boven bijgesteld. Het zijn er nu zeker 630, terwijl eerder een getal werd genoemd van bijna 300. De Amerikaanse staat wordt geteisterd door zware bosbranden. Al zeker 63 mensen zijn om het leven gekomen. De autoriteiten hebben de zoektocht naar de slachtoffers van de brand uitgebreid. De brand, die het stadje Paradise voor een groot deel in de as legde, begon een week geleden... en geldt als een van de dodelijkste branden in Amerika deze eeuw. Tientallen ambtenaren van de Belastingdienst worden ervan verdacht dat ze valse belastingaangiftes hebben gedaan. Vijftien medewerkers zouden inmiddels zijn ontslagen, meldt de Telegraaf. De ambtenaren zouden hun werkgever op, deze op dezelfde manier hebben proberen op te lichten als normale burgers. Zo had een van hen vermogen op een buitenlandse spaarrekening gestald en voerde andere aftrekposten op die compleet waren verzonnen. Sinds begin vorig jaar zijn er 35 medewerkers betrapt. De politie heeft een man van 26 opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van vier mannen in een pand in Enschede, dinsdag. Een tweede man die werd aangehouden is weer vrijgelaten en wordt niet meer verdacht. De vier slachtoffers werden gevonden in een pand waar een gross shop zou zitten. Twee van hen zouden zijn betrokken geweest bij illegale drugshandel. In het gebouw in Enschede werd in juni een partij wiet gevonden. Het weer hier en daar nog mistig. In de loop van de ochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Het wordt 8 tot 11 graden. In het weekend ook veel zon en temperaturen van rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma vandaag samengesteld en ik presenteer het ook. En de mooie saxofoons waren van Ferdinand Povel en Piet Christliep. Zij traden in 2008 op in Amsterdam in het Bimhuis en hebben een mooi concert afgeleverd. Dat is opgenomen. Dat deden ze samen met Rein de Graaf op piano, Erik Ineke op drums en Marius Beets op bas. Vandaag weer heel veel mooie muziek. Dus blijf vooral lekker luisteren. Buiten is het weer uh, niet om uh, uh, de buiten te gaan. Dus lekker tot twaalf uur, heel veel mooie muziek. Waaronder straks een meesterwerk uit de jazz van Charles Mingus. Dus blijf vooral luisteren. Volgende nummer wat ik heb uh, klaar liggen is van Ella Fitzgerald. Ik kwam een, uh, een, uh, ja, ik kwam een apart album tegen, een live album opgenomen in uh, Oost-Berlijn in 1967. En daarvan ga ik draaien Summertime. This is another request we had. Ella Fitzgerald live in Berlijn. De volgende die klaar ligt is Linda Lawson. Linda Lawson was een Amerikaanse actrice en zangeres. Uh, zij heeft in eigenlijk veel meer films opgetreden dan, uh, dan ze gezongen heeft. Ze heeft bij Alfred Hitchcock meegedaan in een aantal films. Ze heeft in uh, film van Clint Eastwood meegedaan, in Bonanza. En nog een fiks aantal andere televisieseries en films. Ze heeft ook een album gemaakt en dat heet uh, Linda Lawson Introducing, 1960. Ze wordt bijgestaan door een, uh, een orkest, het Hollywood String Ensemble... maar daarnaast ook bijvoorbeeld uh, door Joe Mondroken op bas... en Butch Shanks op alt-saxofoon en nog een aantal andere uh, bekende namen. Het is geen geweldig album, maar er zijn een paar nummers die eruit springen. En één daarvan is The Meaning of the Blues... Just the color of his eyes till he said goodbye. Love. Blue was just a ribbon. Introducing the Blues en het nummer Meaning of the Blues. Anouer Brahem, een Tunesische oedist... die uh, niet veel albums uitbrengt, maar wel ontzettend mooie albums. En in 2017 bracht hij een album uit dat heette Blue Makams. En dat staat eigenlijk voor de improvisatie van... Uh, en de interactie eigenlijk um, met de blue note in de jazz. En de blue note in de jazz is een noot... En, uh, die eigenlijk net anders wordt gezongen dan standaard. En um, Tunesië uh, heeft natuurlijk veel Arabische muziek. En ook het Arabische muziek uh, heeft een enorm complex en uh, harmonieus toonsysteem. En als je dit gaat vermengen met, uh, met de westerse muziek, dan krijg je iets heel moois. Gaat u luisteren naar het nummer Opening Day. Het is de eerste nummer van zijn album De Bloema van Anwar Brahim.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 Thank you. Brahem met die opening day. En hij werd daarbij vergezeld door Jack de Jonet en uh, Dave Holland. Ik ga verder met een ander bijzonder album, dat is Dave Douglas. En het album is 1000 Evenings. Dave Douglas is een uh, trompetist. Hij heeft in een aantal groepen samengespeeld en uh, die groepen hebben zich allemaal op verschillende stijlen gericht. En het 1000 Evenings is een album waar hij uh, de kamer, jazz, muziek. Eigenlijk combineert met een mix van tango, Oost-Europese volkmuziek en uh, Klesner. Ik weet eerlijk gezegd niet wat Klesner is, maar dat ga ik zo even op, voor u opzoeken en kom ik op terug. En dat alles gecombineerd met New Yorkse uh, downtown jazz. Gaat u luisteren naar het nummer Branches. Uh, en dat komt van het album 1000 Evenings in 2000. Douglas met zijn, uh, met zijn groep, met Guy Klissevich op accordeon, Bas, Greg Cohen, trompet, dus David Douglas, viool, Mark Veldman. En ik was u nog schuldig, wat is Klesmer? Klesmer is de van origine instrumentale muziek van de Jid-sprekende Ashken-Azische Ashken joden. En dat zijn vooral een groep mensen die in Oost-Europa leefden. Ik ga verder met Randy Weston en Melba Liston. Randy Weston is een pianist en Melba Liston is een tromboniste en een arrangeur. Zij heeft veel uh, muziek geschreven, maar ook zelf veel muziek gemaakt. En ik de vorige uitzending ook al een nummer van Melba Liston. En zij werd ook wel de uh, first lady of instrumentele jazz genoemd. Ik ga luisteren naar het nummer Volcano Blues van het gelijknamige album uit 1993. Randy Weston en Melba Liston We gaan gauw verder met een meesterwerk. Een meesterwerk van Charles Mingus. Het komt van zijn album The Black Saint and The Sinner Lady. Het is een album opgenomen in januari 1963 door een elfkoppige band. En Charles Mingus was niet alleen een begnadigd bassist... maar ook een fantastische um, composeur, arrangeur in de jazz. Hij heeft muziek geschreven die, uh, uh, ja, die klassiek is worden in het jazz. Het is een, uh, je kan het een magnum opus noemen. Toen ik dit voor het eerst hoorde moest ik denken aan tuberlabels. Uh, en niet omdat de muziek vergelijkbaar is, het nummer van Mike Oldfield, maar omdat het zo mooi in elkaar zit, zo complex is. Het is een samenstelling van emoties. Uh, ik ga er niet al te veel over zeggen. Het is een heel lang nummer, maar het is ontzettend afwisselend en gaat u vooral luisteren en genieten. Uh, dit nummer duurt tot het nieuws van 11 uur en ik ben natuurlijk na het nieuws van 11 uur weer terug. Charles Mingus, The Black Saint and the Sinner Lady en het nummer heet Mode D, Trio and Group Dancers Mode E, Single Solo's and Group Dance Mode F, Group and Solo Dance. luister naar Charles Mingus. Het is bijna 11 uur. Ik ben zo na het nieuws van u, 11 uur weer terug met CFM Jazz.